Katrien Straatman met het NOS Journaal. De regering Trump moet voor middernacht een lijst op tafel leggen... met de namen van zo'n 100 migrantenkinderen onder de vijf jaar... die de afgelopen tijd van hun ouders zijn gescheiden. Die eis is afkomstig van dezelfde federale rechter... die eind vorige maand bepaalde dat alle migrantengezinnen... die opgesplitst zijn aan de Mexicaans-Texaanse grens... voor 26 juli herenigd moeten zijn.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 Iran heeft acht IS-strijders opgehangen die betrokken zouden zijn geweest bij de aanslagen vorig jaar juni in Teheran. Bij die aanvallen op het parlement en het mausoleum van Khomeini vielen acht, 18 doden en 50 gewonden. Iran die toen weten het brein achter de aanslagen te hebben doodgeschoten. In Japan worden tientallen mensen vermist door overstromingen. Er zijn tot nu toe 21 doden gevallen. Ruim 1,6 miljoen mensen zijn geëvacueerd. De overstromingen zijn het gevolg van extreem zware regenval... Producer en programmamaker Joop de Roo is overleden. In de jaren 60 en 70 was hij hoofdlichte muziek van de FARA in de AVRO. Voor de muziekprogramma's die hij presenteerde haalde hij grootheden als Stijn Gess en Dizzy Gillespie naar Nederland. De Roo stond ook aan de basis van Radio Tour de France, waarin al vanaf het begin in de jaren 70 muziek en jingles een belangrijke rol speelden. Joop de Roo was 88 jaar. Het weer, geregeld zon, maar vooral in het binnenland vanmiddag ook stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 20 graden en 28 graden. Morgen meer zon, na het weekend meer bewolking en even wat minder warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Zie. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. Ja. Ja. Um. Ja. Hier ben ik geboren en laufe door die strassen.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 Nu eist Heinz een vrouw in Zandvoort en een pensioen. Ik hunker naar die bunker, is er lang voorbij. En kijk ze lachen naar het bordje, zie vrij. En de mof zit het liefst in een huis aan zee. Als het kan met privat parkplaats voor zijn BMW. Zijn kinderen kindergraven kuilen op ons mooie strand. Mm, kijken vol met weemoed richting Engeland.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 Hier ben ik begraven, hier ben ik geboren. Er lopen mensen die hier eigenlijk niet horen. Mocht dit zo doorgaan, dan zoek ik het hoger op. En welkom in de tweede uur van Goedemorgen Zonvoort op deze mooie stralende zonnige dag. En nu luisteren we naar het nummer uh, Parodie uh, van Rick van Veldhuizen van het nummer Huis aan Zee. En het heeft natuurlijk alles te maken met de stormloop bij de verkoop van bungeloos van Center Parks. En aan tafel is aangeschoven een vertegenwoordiger van uh, Center Vastgoed. En Meneer Enrico De Koster. Ja, die klopt. Nu wel. Ik, ik wilde graag wat zijn naam was, maar ja. die was me net een stap voor. Uh, een stormloop. Ja, ja, het is ontzettend druk. En dat uh, is niet gek, Hij is antwoord: het is zo'n mooie plek. En uh, zeker met dit weer zou ik zeggen. Maar het is niet altijd weersafhankelijk. Zandvoort is een, uh, een zeer populaire badplaats. En dat, uh, dat zien onze investeerders ook. Die zijn, uh, en overigens is, uh, is een groot deel van onze investeerders zijn mensen uit de omgeving. Dus zijn ook gewoon mensen uit Zandvoort. Mensen die uh, dicht bij Zandvoort wonen. Dat met, is... uh, met investeerders bedoelt u mensen die een huisje kopen. Ja, mensen die deelden. bij ons een huisje kopen. Ja. Is dat niet een beetje vreemd? Dat mensen die in Zandvoort uh, wonen, dat die een huisje gaan kopen? Nee, dat zien we eigenlijk vaker. Wij dat zien dat... Ik... Ja, maar wij zien, wij zien dat de mensen die dicht bij uh, een park wonen, wat wij verkopen, die kennen de omgeving. Die ja. hebben vaak ook het meeste vertrouwen in het product. Die weten eigenlijk hoe sterk de omgeving is. Als ik u een bekende badplaats noem in Frankrijk, dan zult u misschien toch twijfelen of het sterker is dan Zandvoort. Want u kent Zandvoort heel goed. En de mensen die daar wonen, zullen ervan overtuigd zijn dat hun plek vele malen beter is dan Sandvoort, want ze kennen die plek namelijk heel goed. Hoe uh, is het eigenlijk gekomen dat uh, het bedrijf op meerdere plekken huisjes gaat verkopen? Het ja, is natuurlijk dat's... gegroeid als, uh, als een vakantiepark. Uh, Pierre-vakantie is steeds groter groter geworden. Ja, ja maar het leidt er in West-Europa. Ja, ja. Uh, en uh, dan besluit het bedrijf, dus het moederbedrijf, ja. Om stukjes te gaan verkopen? Nou, ik, ik, ik zal u een stukje achtergrond vertellen. Ten eerste, wij zijn geen eigenaar van ons vastgoed. Dat weet niet iedereen. Maar... Is, is dat nooit geweest? Nou, dat, dat is in de tijd van Piet Derksen wel geweest. Uh, we hebben gezien in de jaren 90 dat je, dat je ook op een andere manier kunt financieren. Je kunt dat een beetje zien als een leaseauto. Een taxibedrijf is geen eigenaar van zijn taxis, maar lease zijn taxis. En zet daarmee eigenlijk zijn assets, zijn, zijn, zijn, zijn, on, zijn zaken, hè, bij ons zeggen dat onroerende zaken, eigenlijk op een andere plek in het bedrijf. Hè. Je financiert dat off-balance. En dat hebben wij ook gedaan. We hebben uh, een een aantal grote institutionele investeerders binnen Centerparks. Dus dat zijn professionele bedrijven die al sinds Eind jaren 90, begin jaren 2000, eigenaar zijn van het vastgoed. Dat merk je niet, want wij treden nee. op als beheerder, verhuurder. Uh, ik zal u geheim vertellen, als u een centerparkspark oploopt... en u vraagt aan de mensen die daar werken, van wie is het park? Dan zeggen ze ook van ons, want dat is, zo voelt dat ook. Ja, ja, ik weet wel dat het park gebouwd werd als, ja. als Granderada Park. Ja, klopt. klopt van het V&D-concern. Ja. dat is het was... eigendom van V&D. Van ja. ja, u, u hebt het over grote investeerders? Ja. Maar nu gaan we naar klein informatie. Nou, dat, dat, dat zit ook een beetje in de DNA van Pierre Vakans. Uh, Gérard Bremont, onze bestuursvoorzitter van de groep, is 81 wordt hij in september. Is ooit begonnen in 1967 met een prachtige ontwikkeling in de Alpen, Avoria's. Maar had daar onvoldoende geld voor om dat te bouwen. Toen heeft hij de woningen stuk voor stuk verkocht aan Franse mensen die vertrouwen hadden in die plek. En dat was een succes. Dus wij zien natuurlijk bij Pierre Vacances dat eigenlijk 80% van al het onroerend goed wat we hebben in handen is van particuliere mensen die dat verhuren, langjarig verhuren aan Pierre Vakans. En bij Centerparks was dat eigenlijk andersom. Daar is, nou was 90% in de handen van grote partijen en slechts een beperkt aantal uh, individuele investeerders. En ik denk dat het voor ons het meest interessant is om beide markten te kunnen bedienen. Dus we zullen altijd een deel houden bij grote institutionele investeerders en een kleiner deel bij uh, de, de particuliere investeerders. Nu uh, is het uh, het gons dat het al redelijk druk is bij... Uh, het is heel druk, ja klopt. Uh, het, in, er wordt in de ook verbouwd. Ja, ja, daar gaan we mee starten, hè. we zijn er nog niet mee begonnen. Nee, maar goed, dat de, uh, de directeur heeft hier al een, een, een, een Robert, tipje, ja. tipje opgelicht daarover... Ja. Doet dat wat met de verkoop? Nou, dat is misschien wel een beetje de achterliggende gedachte... dat we dit nu verkopen. Um, wij willen als Centerparks... de, de boord van Centerparks heeft een visie aangekondigd... dat ze alle parken die we hebben... naar het hoogste niveau willen, willen brengen weer. En dan moet je ook stevig renoveren. Dan moet je ook uh, uh, badkamers van 15 jaar oud vernieuwen. Dan moet je de keukens volledig vernieuwen. En ik denk dat we in Zandvoort nog een stap verder gaan. Je ziet natuurlijk dat het park ook aan de buitenkant... gewoon in de jaren 80 is gebouwd. En wij willen eigenlijk dat de mensen zien dat het... Thank <laughs> you vandaag gebouwd vandaag is. is, ja. En, en wij willen, wij willen uh, de look en feel ook van het park echt passend bij de huidige tijd. Dus we pakken het landschap aan, het wordt veel meer een duinlandschap. Maar ook de buitenkant van de woningen zal een totaal uh, veel meer aansprekende nieuwe stijl zijn. De dakpannen worden compleet vernieuwd, er komen keramische dakpannetjes op. Die worden ook niet zo vies. dakpannen hebben de neiging om wat meer uh, te vervuilen. Um, dus, dus de hele look en feel wordt anders. En dat is in principe wat we doen. We hebben het bestaande vastgoed. Wij doen daar een renovatiepakket bij en dat is wat we verkopen aan een nieuwe eigenaar. Dus eigenlijk financiert de, de, de nieuwe uh, eigenaar mee een stuk verbouwen? Ja, ja, u kunt het zien alsof u een woning koopt inclusief een verbouwing. Ja, nou het is het wel grappig, want als je daar, uh, we hebben het even over stijl, uh, tenminste, u hebt het even over stijl. Mm -hmm. En uh, als ik naar binnen dan zie ik nog steeds een, uh, een, een grote poster met een hert erop en een borst. Ja typisch centerpostplaatje. Ja, dat is een typische bospark. Hè? Het zou ook ja. wel een strandpark mogen zijn. Ja. Ik, kan, ik kan u nog een heim vertellen, ik kom uit Zeeland, dus ik ben de togen ook. tussen de stranden. En eh, eh, Ik ben ook een mens van het strand, om maar zo te zeggen, van de zee en van het water. Nou, ik heb nog dus... een huisje te koop. Ja. <laughs> nee, wij, wij proberen ze juist te verkopen. Oh. Ah. <laughs> dus zo doen Nee, maar ik, ik snap wat u bedoelt, maar ik denk dat wanneer de, de, de volledige renovatie is doorgevoerd, dan mag Zandvoort trots zijn op wat er staat. Dat weet ik zeker. Maar mag je dan ook beeldmerken gaan gebruiken van het strand? En, en van Tuurlijk, de Omdat, ja hoor, dat doen we ook. Uh, het, het, het beeld van de Centerparks, en ik ken ze allemaal, is hertjes en, en bos. Ja, maar ook daarin maken we een slag. We hebben porcelanden uh, in Zeeland, net boven Zeeland, al gerenoveerd. En daar zie je ook dat we in de huizen de beelden gebruiken uh, van, van de omgeving. Dus men maakt beelden van het strand, van het strand daar. En dat wordt gebruikt in het huis, hm. zelfs als bij, in de douche, en in de, in ja, de dan, keukens. Dan, dan, dan pas je dus eigenlijk al aan... Uh, um... Niet het echte overkoepelende van Wijsheid Centerparks, maar Wijsheid Centerparks in Zandvoort. Ja. Met de ja. beelden van Zandvoort enzovoort. Ja. Ja, maar ik denk ook dat de mensen die hier boeken ook echt naar de Centerparks komen aan het, het strand. strand. Ja. Ja. En uh, uh, niet naar de Centerparks in het bos, waar we er dan wat helder in zijn. Dus uh, de, in, Vanuit Centerparks hebben we speciale productafdelingen. Die zijn daar volop mee bezig geweest om ook die slag te maken. En ook die, de, de, de verleden interieur van die woningen. Maar ook de look and feel van het interieur wordt, wordt compleet in een beach dus we naar verkoopdag? Ja. Het is gisteren en vandaag. Ja, klopt. Uh, dus je kan nu naar Centerparks gaan, of moet je naar het hotel? Wij, wij zitten in het hotel, op de begaande grond in, uh, in het hotel. Nee, begaande grond. We hebben een, uh, een ingerichte ruimte daar. Wij zijn met z'n allen aanwezig. We hebben ook al onze specialisten bij. Uh, want veel mensen die bij ons kopen, uh, die vragen ze ook af, hoe werkt dat dan fiscaal? Ja. En uh, hoe gaat dat dan? En kijk, als Centerparks hebben we, uh, doen we best wel iets bijzonders in de markt. Want wij verkopen in principe voor de particulieren ook datgene wat we normaal verkopen aan een institutioneel. Dus bij al onze concurrenten zult u zien dat, dat de contracten vaak korter zijn. één of twee of drie, misschien vijf jaar. Bij ons zijn ze vijftien jaar. En bij ons is het ook een huurcontract. Dus centerparks huurt, de woning, volledig netto voor vijftien jaar. Voor vijftien jaar? Ja. Maar ik koop het voor, uh, voor eeuwig. Ja, dus het, u kunt het zien net als een uh, als u stel de woningbouwvereniging in Zandvoort besluit om hun woningen of de investeringen in de woningen te delen met de mensen die er wonen. Mm. Dat is een beetje hetzelfde. Uh, u koopt dan een woning en de woningbouw gaat hem verhuren. En er zit dan elk hun contract een einde. Ja. Er zit altijd een eindtermijn aan. Maar dat wil niet zeggen dat dan de woningbouwverenigingen te bestaan. En dat is met Centerpark zo helemaal niet. Wij bestaan inmiddels sinds 1967. En we hebben nog niet de intentie om daarmee te stoppen. En er lopen heel veel mensen van ons rond. En dat is ook een bedrijf. En dat bedrijf is daar gevestigd. En dat kan ook niet zomaar stoppen. Maar is dat nou niet een... We hebben verschillende namen gezien in Zandvoort, Crandorado, Sunparks, noem ze ja. maar op. Ja. Uiteindelijk is dat allemaal uh, onder de paraplu van Pierre vakans gekomen. Ja. En daar zie je niet zo gauw dat Pierre Vakans uh, anders gaat heten, toch? Of er nee. moet een nog grotere eigenaar komen die nee. meneer Vakant uit zou kopen met het... Uh... Ik denk dat dat lastig is. Uh, laat me zo zeggen, niemand heeft eeuwig leven. Hè? Dus ook nee, de huidige nee, eigenaren van, uh, van Pierre Vacances, dat, dat zou iedereen wel willen, maar dat hebben we niet. Dus uiteindelijk uh, wisselt elk bedrijf, maar ook Shell wisselt van de aandeelhouder. Um, en er zijn bedrijven die nog veel langer bestaan, die ook van de aandeelhouder wisselen. Ja. Ik heb uh, natuurlijk een beetje gespeurd op internet. Ja. En, uh, en daar vond ik uh, een, een, ja, een uitleg van iemand die uh, niks met Centerparks te maken heeft, maar hoe het dan werkt. Mm -hmm. En uh, die had het dan over Bostalzee, in Duims, uh, Dimes, Les Trois Frères. Ja, dat de houtstreep Ja. En nu is ook Zandvoort is daar dan bijgekomen. Ja, en we hebben Noordzeekust inmiddels succesvol verkocht. 350 woningen aan voornamelijk Duitse klanten, 99 procent. We hebben Hoogsauerland, daar hebben we nu nog 40 woningen te koop van de 548. We hebben port volledig verkocht. We hebben er 286 aan particulieren verkocht. En een, een 350 aan institutionele investeerders. Ook op Zandvoort hebben we het hotel de centrale voorzieningen en 120 woningen aan een, een professionele partij verkocht. Sommige mensen vragen wel eens, waarom doe je dat dan? Hè? Nou, dat is heel simpel. Wij kunnen eigenlijk geen particulier vinden die een centrumgebouw koopt. Ook ja. omdat de investering natuurlijk heel omvangrijk is. Maar ook omdat um, uh, een centrumgebouw een andere werking in contractvormen, dat moet je wel kunnen begrijpen. Dus daar heb je een professionele partij voor nodig die dat snapt en die daar ook bereid is om daarin te investeren. Nou, Kort gezegd, is dat een. Grootbedrijf koopt het hotel. Ja, en het centrumvoorziening. Ja. En de huisjes gaan naar... Uh, ja, en de, en, de, en de grote institutioneel heeft er ook nog 120 huisjes bij gekocht. Okay. Uh, ook omdat ze uh, vertrouwen hebben in het project. Dus zo simpel is het. Er stond er een hele leuke opmerking bij. En dat, dat heet dan de eigenaarswissel. Ja. En daarin, uh, daar, daar stond dan in dat als je, je je cottage, die kan je dan wisselen. Met een gelijkwaardige bungalow in een ander vakantiepark... Van centerparks. Nou, dat dat? Dat nee, nee, de eigenaarswissel nou, kan niet. U kunt niet uw eigendom wisselen. Wat, wat we wel hebben is dat we vakantierechten hebben. Dus wij vinden het ook leuk om onze eigenaren te belonen. Dat is lastig. Daar zal ik eerlijk in zijn. Ja, dus, dus, je, dus het is heel je dan moeilijk. Dan over, dat het, dat je de, in je eigen huis. Juist. Gaat. Dus wij proberen. Wij, wij, wij vinden het uh, uh, chic om maar zo te zeggen dat de eigenaren het zijn een gereduceerd tarief of het zij op een andere mogelijkheid binnen onze centerparksgroep ook naar andere parken kunnen gaan. Ja, het is niet zozeer dat je dan inderdaad het, het, het huis wisselt. Nee, nee, nee dat dus is je heel staat lastig. Er nee. je dan uh, dat er een uitwisselrooster wordt opgesteld. Ja, maar dat is voor gebruik. Dat is voor dan de exchange guide, noemen we ja. dat. Ja, dat en als je dan denkt van nou, ik wil graag naar, ja, ik, naar een ander park. Ja, ander dat park. park. Dat dan klopt. kun je dat dus wisselen. Met iets nettere timesharing. Ja, nou, dit is iets in de kinderschoenen. Laat me dat wel vooropstellen. In Frankrijk is dit verder uitgewerkt. En het is een heel complex systeem omdat je moet ook woningen gaan waarderen. Als iemand een appartement koopt in de Alpen van een miljoen. Is dat dan hetzelfde als een huis in Zandvoort van 200.000 euro. Ja. Dat vindt die mensen in Zandvoort wel. Maar dat vindt die, die meneer in Alpen weer vindt niet. niet? Ja. Nee, dus, dat zijn, dus dat is een hele ingewikkeld concept. Zat dat ook eigenlijk gelijkwaardige doen? Ja, dus wat wij, wat wij doen in ja. België, Nederland en Duitsland voor onze klanten. Dat is onze markt. Ik ben er ook verantwoordelijk voor. Is dat wij uh, onze klanten uh, aanbiedingen doen. He, dus wij proberen middels een Friends regeling of straks nog, een stapje verder via een eigenarenregeling, mogelijkheid te bieden om op aantrekkelijke basis binnen onze parken te kunnen boeken. Ja, er zijn natuurlijk mensen die zijn natuurlijk helemaal gek van een uh, Centerparks. Die klopt. Altijd op vakantie ja. in de Centerparks. Vaak met kinderen. Maar, ja. Vaak met ja. kinderen ja, ja, ja, ja. en die willen dan, dan weer eens hier en dan weer eens daar. Ja. Als het ja. maar Centerparks is. Ja, ja, ja nou, over, uh, over kinderen en gezinnetjes. Um, ik heb gehoord dat dit allemaal opgewaardeerd wordt. Het wordt luxe, mm -hmm. daarmee wordt het ook duurder. Uh, de prijzen zullen zeker iets aangepast worden. En dan, en dat mag dan... ook. Hè. Ik bedoel, als we nee, kijken ook, wat we maar... voor Zandvoort vragen, dan, uh, dan denk ik dat dat ook wel tijd is. Ja. Maar dan ga je dus wel, uh, um, brutaal gezegd, mensen buiten, buiten je park zetten? Nee, dat doen we niet. Nee. Nee, ik denk je in, in... zit met twee kinderen, dat gaat het wel nee, de park. De park. Nee, kijk, in... in overal en alles wat, we, wat je ziet, wat aangeboden wordt op de markt en of dat nou boter is bij de supermarkt of vis in de kraan hè, alles wordt alles per jaar wordt een stukje duurder, duurder. en op het moment dat je duurdere vis wil kopen dan, euh, ja, dan is de vis ook gewoon duurder maar nee, zo te ja, zeggen. Ja, dat klinkt, en dat is bij ons ook dus wij zullen altijd binnen Centerparks goedkope producten hebben en duurdere producten hebben, het is niet zo dat wij van Zandvoort een vijf birdies maken maar zo te zeggen. de birdies vertegenwoordigen onze sterren hè, die hebben we ook five birdieparken dat zijn de duurste parken, Zandvoort voor blijft blijft hetgeen wat het is. Maar je moet het wel vernieuwen. Ja. En um, wat, wat je nu ziet is dat als de mensen nu komen en betalen... ze misschien meer het gevoel hebben dat ze te veel betalen voor iets ouds. En de, als ze de prijzen zeer gering aanpassen... want dat zijn geen gigantische verhogingen. Um, uh, maar het is nieuw. Dan denk ik dat de prijs-kwaliteit juist veel beter is. Oké, okay, en dan een beetje tot slot. Wat kost dan hut? En wij verkopen op dit moment... Nou, hut, hut, zonde. We hebben zo het best gedaan. Wat, wat, koop, wat, koop, wat kost een cottage, hè? De, de, de, de, de range is een hotelkamer tot zespersoons euh, Nou, Wij verkopen aan de particuliere op dit moment alleen de cottages. En de cottages die wij verkopen, die zijn vandaag te koop vanaf 188.000 euro. En dat is twee persoons? Nee, dat ja, zijn vier persoons. Dat zijn vier En dat loopt op tot, ik denk, een twintig persoons. Dat gaat over de 700.000. euro. Ja, maar dat heb je ook daar hebben er maar één van, denk ik. Dus dat valt op mij. Um, ik moet ermee stoppen. Zelfs. Ja, ik Ken vond het heel gezellig. Kan... Maar... Ja, maar ik kan er nog een uur over. Ja. Um. Wat is het rendement? als van huis? Dat, is, dat doen wij vrij simpel. Wij spreken af dat wij 5% vast betalen voor 15 jaar. Dus wij huren ook het huis. Wij garanderen dat af met Centerparks. Dat is ook gewoon met Centerparks in Nederlands. En uh, uh, uh, mensen die... Dat is ook vast. Dus wat er ook gebeurt. Als de prijzen stijgen of de inflatie komt. Dan ontvangt u niet meer. We hebben ook wat ondernemende beleggers. En die zeggen dan ja. Maar ja, wij verwachten totdat er wat inflatie komt de komende jaren. En die bieden wij een formule dat ze altijd 3% krijgen. Plus een deel van de ondernemers. ...omzet van het park. En als er inflatie komt... ...dan neem je daar een ja. voorschot op. Er zijn dus uh, ruime mogelijkheden om... om uh, ...te kopen. Ja. Diverse formules. Ja. En al die formules... ...die kan ik te weten komen als ik vandaag naar... Ja hoor. Of op onze website kijk. kijken... vast. Ja. vastgoed. Dat mag ook. Maar... Iedereen kan dus vandaag uh, naar binnen. Ja, van harte welkom. Ja. één vraag. En ja. dat was dan... Uh, ...op het moment dat iemand een, een uh, huis koopt... Ja. ...daar bij jullie in het park... ...kan hij dan zeggen van nou ik wil in deze maanden... ...of deze tijden wil ik daar zelf in... Nee. Onmogelijk. Dat is weer, ik kom terug op wat ik eerder zei. We, u kunt ons wat dat betreft best vergelijken met de woningbouwvereniging, maar dan in vakanties. Ja. Als u een huis koopt bij de woningbouwvereniging, dan wordt die verhuurd aan iemand anders. En het zou heel raar zijn als de meneer van de woningbouwvereniging op ene moment aan uw deur staat en zegt: Ik zou vrijdag ook wel even zelf willen slapen. In je eigen ja, Dat kan bij ons eigenlijk niet. Wij bieden wel vakantierechten, maar niet in eigen woning. Die vakantierechten die, die zijn in ontwikkeling. Daar hebben we het net al een beetje over Ja, we zijn ineens klaar. We moeten stoppen. Ja, we moeten ja, stoppen. Wij, Tijd is de op. De volgende gast er gas er komt eraan. Ja. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Oh, ik En we luisteren naar het nummer uh, Leroy Anderson met de Typewriter. En dat heeft natuurlijk weer alles te maken met Roy Dongen. Want die is net aangeschoven en die is de nieuwe columnist van de Zandvoortse Courant. Niet op een typemachine denk ik, maar op de computer. Inderdaad op de computer, maar ik moet zeggen wederom mijn complimenten... dat jullie zo'n nummer hebben weten te vinden. Leroy op de Typewriter. En dan uh, Roy de columnist ja, achteraan. Ja, ja, leuk hè? Ja, vorige keer al met Ich wie wie en de Begeefwright. Dus, ja, dus, ja je doe altijd de mist. Wat een redactie. Je begint een vaste klant te worden hier zo... Um, nu als columnrider en straks natuurlijk weer als uh, mede-organisator op Rijter de Beats. Maar eerst even over uh, de column. Hoe komt dat zo? Ja, leg eens uit. <laughs> ja, dat nou. jij columnrider wordt. Ehm... Nee, nou, dat komt natuurlijk omdat er een gat dreigt te ontstaan door het vertrek van, uh, van Marco. Uh, ik heb in het verleden vaker uh, stukjes voor kranten geschreven. Ik heb, ben ook columnist geweest in een krant, die kent niemand, de Mongol Post in uh, Ulaanbaatar in Mongolië. Uh, die, kent niemand, die kent hier niemand. En toen dacht ik van, nou, dat is wel interessant. Ik ken de grillers, dus we spraken elkaar wel eens. Dus even, nou, waarom zullen we dat niet met elkaar gaan doen? Um, nou, en mij leek het inderdaad een leuke uitdaging om dat te gaan doen. En zoals ik in de column al schreef... Uh Marco is zo'n groot voorbeeld. Als ik daarna iets verkeerd doe, dan zegt iedereen... Ach ja, maar dat is ook logisch. Dat is een amateur die komt in de voetsporen van een... Van een je gaat nu al in de verdediging. Nou, ik heb al gezegd, dat ik ook in mijn column... dat ik net zo bescheiden ben als ik klein ben. <lacht> 162. 162, ja. dus dat valt heel erg mee. Ik denk dat ik gewoon leuke verhaaltjes kan schrijven. Leuke stukjes. En uh, ik heb een kritische blik op de samenleving hier. En, oh ja. Uh, ja, dus ik, hoop ik heb dat hem je gelezen, nog... je column. Ik vond hem leuk. Ja. Je vond hem leuk? Ja, ja, dankjewel. Ja. Ik kon eerlijk gezegd nog niet zoveel in staan, maar ik wacht volgende week ja, af. <laughs> Dit nee, is, is ja, weer een Eerste Oda keer. Marco. Maar... Ook dat is een uh, belangrijk onderwerp ja, van de Zandvoortse ja, samenleving. hij ja, ja, moet natuurlijk dus uh, een beetje op gang komen. Hè. Een Zandvoortse columnist. Uh, ik hoorde jou ooit eens zeggen, ik heb gekozen om in Zandvoort te wonen. Ja. Waarom kies je voor Zandvoort? Nou... nou dat dan heb gaat ik hij gezegd, leggen in zijn volgende column. Ja. Het komt dat zeker had in ik in had nu verwacht eigenlijk. Het komt zeker in. ja, maar dat is iets te vroeg. Ik vond het eerst, het is mooi om uh, uh, Marco te bedanken. Iedereen is antwoord gild altijd en dat vind ik ook wel heel belangrijk. Uh, Marco heeft er ook wel eens iets over gezegd van uh, fantastisch een schrijver en traptreden en een muurgedicht en wat de Maar er is geen boek wat ooit is uitverkocht bij de Bruna hier. Uh, dus ik had al zoiets. al die mensen die straks gaan gillen van, nou we missen Marco. Wat jammer dat hij er niet meer in staat. Maar Ga maar even een boek halen en als je dat nou uitgelezen hebt, dan is die column wel weer terug. Uh, dan hebben we het weer eens wat anders. Dat is. Dat is uh, ja, ik zeg. Er uh, wordt vaak geroepen in Zandvoort door sommige mensen. Uh, als je geen Zandvoorter bent, of hier niet geboren bent. of je niet zes generaties geboren bent, dan ben je geen Zandvoorter. nou, er zijn ook heel veel mensen die kiezen uit passie om ergens te wonen. Ik bedoel, ik kwam terug in Nederland en ik, kom, ik heb een tijdje in Den Helden gewoond, heel kort. Uh, ik heb in Amsterdam vroeger gewoond, ik heb in Woerden gewoond, ik heb over heel veel plaatsen gewoond. Ik wil hier graag wonen. Ik kies daar bewust voor. Um, en dan heb ik ook gekozen om hier bewust actief deel uit te maken van de lokale samenleving. Ik heb in het verleden dan dingen in de politiek gedaan, in het uh, bestuurlijke kant. Ik zit in de Pride-organisatie. Uh, ik doe wat uh, mantelzorg voor ouderen. Uh, ik ben voor ons ambassadeur 50PLUS uh, uh, voor deze regio. Dus ja, je doet van alles omdat je betrokken voelt bij deze buurt. En als, ja, uh, als je ergens voor kiest, dan ben je ook heel bewust van wat er is. En Dan heb je daar ook een bewuste keuze voor gemaakt. Nou ja, dat is, als je, dat is mijn visie, denk ik. Als je iets voor zand doet, dan mag je, mag je gewoon voor te noemen. Want al dat geneuzel over drie uh, ouders ervoor, <coughs> gaat gaat er eigenlijk nog meer over. Sinds 1542, hè, mijn familie? <laughs> ja, maar eigenlijk had ik wel, bij jou wel wat meer verwacht over die, de, de, de historie van de kerk. Jawel, maar ik wilde graag Ga je praten elkaar met. elkaar interviewen? <laughs> ik wilde graag praten met de man achter de kolom. Oh, Oké, okay. oh, okay. dan, dan oh, okay. is dat duidelijk, want ik wil graag praten met de man achter de kolom. Want de column gaan wij natuurlijk lezen. Uh, wat is jouw opzet? Want Marco, die, uh, die is natuurlijk ook een heel breed opzet over boeken en over mensen die hem uh, wat vroeger op straat. Ga jij onderwerpen uh, pikken of wacht je het gewoon af wat je op je pad komt uh, deze week? Nee, ik, ik heb een paar onderwerpen waar ik denk van nou daar wil ik iets over schrijven uh, en daar schrijf ik al wat stukjes over, maar ik wil met name aan de actualiteit blijven haken. Dus dat kan inderdaad gewoon uh, variabel zijn. Het kan de ene keer zijn iets wat, wat met politiek met bestuur te maken heeft Een andere keer kan het zijn iets wat maatschappelijk is. Uh, het kan ook inderdaad een leuke anekdote zijn van iets wat je meemaakt uh, in Zandvoort op straat of hoe het leven hier in Zandvoort is. Het wordt niet de politieke toestand in de wereld door meester uh, R.E.I. Dongen. Uh, nee? nee? Nee, dat gaat er niet worden. Nee, want je bent gestopt met politiek, hè? Ja. Waarom? Dat heeft... Omdat hij commons moest schrijven. Nee. Ja, ja. ja, ja. Ik heb, het heeft twee, twee dingen. Ik, wel, ik stopte met het bestuur van de VVD. Uh, omdat ik vond dat de taak voor Zandvoort en Haarlem bij elkaar te zwaar is. Ik heb daarnaast veel minder binding met Haarlem. Uh, en als gezamenlijk bestuur ben je verantwoordelijk voor wat er gebeurt in Haarlem en in Zandvoort. Dus dan moet je daar vergaderen. Je moet daar met de gemeenteraadsfractie uh, dingen bespreken. En daar heb ik gewoon niet zo heel veel mee. En heb, ik heb er ook onvoldoende tijd voor. Dus ik zei dat ga ik niet meer doen. Toen kwam deze column voorbij. Daar heb ik er wel even over nagedacht. En ik heb wel gezegd van ja, ik ben zo nadrukkelijk gezicht geweest van een partij. Dan wil ik er ook helemaal afstand van nemen. Want als ik het een, een stukje schrijf over iemand van een andere partij. Moeten mensen niet zeggen ja, heb je VVD? Maar dat is de Roy, die zit erachter. Want ja. hij gaat straks ja. op de kandidatenlijst van zijn eigen mensen stemmen. En uh, wow. binnen, de, binnen de partij. Dus ik heb gewoon gezegd ik stop er landelijk mee. Ik ga dus ook niet meer naar de uh, VVD regenboog uh, landelijke bijeenkomsten. Of de VVD onderwijsspecialisten bijeenkomsten. En dat soort dingen. Ik ben er... 100% mee gestopt. Dat vind dan, ik een voorwaarde voor het schrijven van een uh, column. En zeker in zo'n kleine gemeenschap als DH. Echt zo onafhankelijk als het onafhankelijk kan zijn. Ja. Waar ja. gaat de volgende column over? Dat is een verrassing. <laughs> <laughs> Moet je de klant nog wel lezen? Hey, ja, dat <coughs> ga ik ook zeker doen. En uh, ik denk dat we over een paar maanden Roy nog een keer uitnodigen. om eens te kijken hoe dat, uh, hoe dat gelopen is en of het allemaal leuk was. Maar je krijgt toch nu alweer druk met allerlei andere dingen. Ik, ik hoop het wel, ja. Ja? Ik heb het ook wel druk. Uh, daar weet je alles van. Ja, nou ja, goed. Uh, daar gaan we nog een heleboel dingen uh, over horen. En ik hoop dat je dan nog een keer langskomt om daar wat uh, over te vertellen. Ja, ik uh, kan meteen zeggen dat als het jullie uh, tijd hebben in het programma dat Damien graag wil komen vertellen. Ja. Waarom hij weer graag de, dit keer echt het gezicht van de, van de Pride wordt. Uh, Dallas Angel. Uh, dus uh, ja, misschien volgende week. Uh, dat gaan we zeker met uh, Gerry opnemen. Want uh, die aanloop naar de uh, Pride at the Beach is al uh, gaande. Er wordt van alles gedaan. En uh, het is best aardig om daar het gezicht is, uh, uh, in gesprek te gaan. Oké. Okay. Roy, dankjewel. Jullie ook bedankt. Hè? Dankjewel. Een fijne uh, ja, zaterdag dankjewel. nog. Naar Precious Wilson met het nummer We Are on the Racetrack. En dat heeft alles te maken natuurlijk met het volgende nummer of het volgende onderwerp wat we gaan doen. En dat is uh, een interview met Erik Weijers. En die gaat iets vertellen dat zondwoord opnieuw de Union Jack gaat hijzen op het British Race Festival. En natuurlijk ook nog iets over de DTM die eraan zit te komen. Erik, uh, welkom. Goedemorgen. Hoe staat het met, uh, met je Engels? Uh, oh, very good. Ja. Met zijn Oostenrijks ging het ook goed, zag ik uh, afgelopen. Ja, daar was ook de voertuig Engels hoor. Ja, even, even heel kort, want het was toch een spektakel. Hoe was het om daar eens bij te zijn zo? Ja, het was natuurlijk niet de eerste keer dat ik bij de Formule 1 wedstrijd was. Maar nee, uh, dit maar... was wel een hele bijzondere natuurlijk. Natuurlijk uh, <coughs> dat... Uh, dat Max op zo'n spectaculaire manier wint. En ook nog eens een keer met al die Nederlanders daar. Want dat gaf zo'n mooie sfeer op het circuit. Want het is, de Red Bulling is ook een heel compact circuit. Dus wat heel goed overzien is. Het is niet groot. Het is dus zeg maar qua lengte ongeveer vergelijkbaar met Zandvoort. Ietsje korter zelfs nog. En, maar heel erg overzichtelijk. Dat het op zich zo'n berggeel ligt. Dus dat is een fantastische sfeer gehad. Met al die duizenden mensen in het oranje. Ja, wij, ik zat naar televisie te kijken en ik zag allerlei tribunes oranje voorbij komen. Dan zag je Erik ook nog. Ja, ook. En uh, hoeveel Nederlanders zaten daar ongeveer? Uh, nou, tegen, de ja. tegen de 20.000. Tegen de 20.000 Nederlanders waren daar. Dus echt, uh, als je dan kijkt dat het totale bezoekersaantal op zondag. Nou, misschien 40, 45.000 was. dan was gewoon echt de helft was Nederlanders. Dan, over, dan overtroef je dat toch wel. Ja. Ja. Je zou bijna denken dat het hele Oranje-legio van voetbal aan het verhuizen is, is. Ja, dat, nee, alleen, dat, dat zie je zeker. Ja, nee, met het, <laughs> hè, want je hebt er ook inderdaad een speciale Oranje-camping. of een Max Verstappen-camping eigenlijk. En uh, daar waren we ook even wees kijken op, op zaterdag. En ja, dat was echt een echt festivalsfeer. Ja. En uh, fantastisch was <hums> dat. Met Nederlandse muziek, bier erbij, braadwurst. Uh, <laughs> ja, dat was echt, echt geweldig. Festival. Ja. Het steekwoord. Want dit weekend is het de British Race Festival op het circuit. Ja. Um, de aanloop is begonnen. We horen al een beetje de geluiden. Is het druk op het circuit? Uh, ja, zeker. Een, een, zeker. We hebben heel veel Engelsen inderdaad ook op bezoek dit weekend. Die racen. We hebben Mini 7 racing. Uh, Triumph races hebben we. We hebben monoposto's. Uh, het is echt, uh, echt veel Engelsen over de, over de vloer. Ja, dat geeft natuurlijk sowieso een leuke sfeer. En ook heel veel autoclubs die met hun uh, mooie gepoetste auto's komen. Nederlanders voornamelijk met Engelse auto's. Ja, en ook best wel wat publiek vandaag voor de zaterdag. Het, uh, het, is, uh, het is gezellig druk aan het worden. Hoe, hoe werkt dat? Uh, Zo'n British festival, want je hebt natuurlijk auto's uit Engeland... maar je zegt zelf nu... Uh, we hebben clubs die met Engelse auto's rijden. Ja. Schrijf die bij jullie in? Ja, of die schrijven zich bij ons in. Je hebt, als, je, als je gaat kijken... Hoe, ...hoeveel autoclubs er in Nederland zijn. Uh, en dan niet eens specifiek Engels... ...maar voor iedere type auto... ...wat eigenlijk vroeger wel was... ...is wel een club. Is een club. Ja, En als je kijkt naar de Engelse auto-industrie... ...die was natuurlijk in... ...met name nou ja, tot en met de jaren 70 echt heel groot... ...met heel veel verschillende merken. Ja, er zijn nog heel veel van die auto's in Nederland... ...die allemaal in clubverband uh, evenementen aandoen. En dat uh, is hartstikke leuk. Dus mini-clubs, uh, we hebben zelfs een Rolls-Royce... ...en Bentley-club hebben we over... ...de Ford Jaguar-club. Uh, nou, triumph Club zijn er allemaal. Ja, er zijn heel veel soorten zijn die er zijn. Ja, dat geeft een, uh, ja, een fantastische sfeer bij ons. Zo'n club, als je daar, uh, organiseer je daar een race voor? Nee, niet, nee dat, zijn, dat zijn mensen die hebben straatauto's, okay. uh, die, die, die, die, die gebruiken als een toeritten te doen ook... of een rallytje te rijden af en toe. Nee, die willen daar niet mee racen. Maar we bieden wel de mogelijkheid dat ze op de kunnen rijden. Maar dat is dan meer een soort, nou, we noemen dat vrij of parade rijden. Uh, dus dat is een aantal rondjes, uh, gewoon eerst achter de safety car. Want de snelheid nog wat lager ligt. En op een gegeven moment, als het goed gaat, als we een beetje gewend zijn, dan. Ook zonder zevenkard, dan kunnen ze wat harder rijden. En dat, uh, dat doen we een paar keer per dag doen we dat. Uh, we doen dat met, uh, met die clubs, maar we doen het ook met klanten van Lauwman Exclusive. En er zijn met name mensen die met die McLaren hebben gekocht ooit uh, in Nederland. Die zijn daarvoor uitgenodigd. Dat is ook een prachtig museum. Ja, en, uh, en we doen het ook met de Vintage Revival. Dat zijn vooroorlogse auto's. En dat zijn de auto's waar we vanmiddag om vijf uur ook. Uh, een rondje door het dorp gaan rijden. En uh, ja, dat wordt ook uh, gewoon hartstikke zweervol. Ja, daar wou ik het ook net even over hebben, over die, uh, die parade. Want hij is uh, twee keer, en hij rijdt ook twee keer. Ja. Uh, vanmiddag om vijf uur start jullie op het circuit. Dan ben je ja. vijf over, tien over ben in het dorp. Ja. En dan is het Zeestraat, uh, straat Engelbertstraat, weer de Oranjestraat, weer de Haldenstraat, c en terug naar het circuit. Ja. Klopt, twee keer. Twee keer doen we dat rondje inderdaad. Dus mensen die in de Halterstraat zijn of op het Kerkplein. Of sorry, bij de Rotonde, bij het Raadhuis. Die zien de parade twee keer voorbij komen. Vanmiddag om vijf uur en morgen om drie uur. Morgen om drie uur. Ja. Zijn verschillende auto's? Ja. Vandaag zijn het echt de vooroorlogse auto's. Dus echt de Elvissen en de Bentleys. En dat soort auto's. En morgen zijn het eigenlijk de auto's van de clubs die er allemaal zijn. Dus het is al heel bont in mijn leven. Ja, ja, ja. Het kan best een hele lange stoet ook worden. Dan ja. moeten we moeten toch weer even een singeltje maken. Ja, we, nou dat zien we dan alweer. <laughs> Ik kan me nog herinneren dat de kop de staat raakte erbij. Ja, in. dat hebben we met de historische <laughs> compilie wel eens gehad. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik uh, las nog iets over de Lauwman Exclusive. Wat, wat is dat precies? Nou ja, Laumann Exclusie is, is een, een dealer van uh, een autobedrijf langs de A2 bij Utrecht. Uh, een heel mooi uh, ja, futuristisch gebouw wat iedereen wel kent, denk ik, in de Wall. Uh, die zijn importeur onder andere van McLaren, maar verkopen ook Rolls Royce, uh, Aston Martin, uh, echt exclusieve auto's, veel Engels. En die zijn uh, hier ook aanwezig om met, uh, ja, die auto's zeg maar, te tonen naar het publiek en ook om gasten of klanten uit te nodigen die zo'n auto in bezit hebben om die eens een keer op het circuit te laten rijden. Dus, uh... En die komen dan uh, hun auto eigenlijk laten zien en dat is meteen een beetje... Laten zien en rijden. En natuurlijk gelijk ontmoeten. Hè? Want dat is natuurlijk ook leuk. Als je naar zo'n evenement gaat waar meer van dat soort auto's zijn. Ja, dan ze komt ze kijken welke andere motorkant. Ja, die, je deelt dezelfde passie voor zo'n merk. Hè? Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Over uh, Lauwman gesproken, Cor. Als je echt eens een keer een mooie autotentoonstelling wil zien. Dan moet je richting Den Haag. En dan ja. staat die vlak voor Den Haag. Het is een prachtig museum. Ja, zeker. En dat is dan helemaal niet Engels, maar uh, wel nee. leuk om even te noemen. Uh, af, uh, vanaf ik, volgende week of misschien dit weekend al. Komen we de komende daar een speciaal tentoonstelling over Mercedes, Grand Prix wagens. En met name ook auto's van voor de auto, na de oorlog, tot eigenlijk ook nu. En afgelopen maandag uh, was de Mercedes. En dan moet ik even. Aan mijn hoofd Meij, 1951, 1953. Maar iemand zal ongetwijfeld nu luisteren en mij corrigeren als ik het verkeerd <laughs> heb. Waarmee uh, uh, Sterling Moss de Kraprivagens. Die van Zandvoort heeft gewonnen met Mercedes. Die was hier afgelopen maand, heb ik gerond gereden. En er waren fotografen bij van de Mercedes fabriek om daar foto's van te maken die op een ja, een kalender komen die wereldwijd wordt uitgegeven. Uh, nu komend jaar, 2019. Dus dat is hartstikke mooi. En ja. uh, die tentoonstelling is, is nu in, in het Landbouwmuseum in Den Haag. Maar goed, ja, prachtig, prachtig om te zien. we zitten we daar reclame voor te maken. We nou, hebben nou, het over het, nou, ja, het, het Het hoeft niet, nou, in zoveel reclame maken. Ik ben er zelf geweest. Het is gewoon een prachtige collectie. Ja, zeker weten. En het is een mooi museum. Ja. ja. Dit was uh, het museum. Het Britisch Festival hebben we uh, doorgesproken. Uh, volgende week is het DTM. Ja. Dan moet het hele plein weer leeg zijn, de paddock. Uh, ja, nou, dat is. Laat ik zo zeggen, dat, dat is, met dit evenement is dat vrij snel opgeruimd. Dat, uh, ik denk dat morgenavond dat. Uh, verder weg het meestal weg zou zijn. Omdat heel veel Engelsen. willen natuurlijk ook op tijd de boot hebben. Want die willen maandag weer gewoon naar hun werk. Ja. Uh, maar maandagochtend begint de opbouw van de DTM. En uh, dat zijn echt gewoon vier volle dagen dat alles opgebouwd moet worden. Uh, totdat alles echt strak in het gelid staat. Uh, en dan uh, gaat het vanaf vrijdag gaan we los. Drie dagen lang. Uh, Twee races voor de DTM, op zaterdag 1 en op zondag 1. Allebei starten ze om 1 uur. Dus midden op de dag, uh, primetime. En natuurlijk ook een heel mooi supportprogramma met het, uh, het VIA EK Formule 3. En uh, de Supercar Challenge en de GTM Prototype Challenge. Dus er is van alles te zien en te doen. En uh, als je, nou ja, vooral als je van snel auto's houdt. Ja, um, er is vandaag, morgen natuurlijk ook DTM. Dus uh, nee, nee, morgen is er geen DTM. Omdat het uh, de Formule 1 is. Uh, ja, nou ja, DTM vermijdt altijd de Formule 1. Tegenwoordig is dat door de vele Formule 1 is ook niet meer mogelijk. Maar echt mogelijk. Want twee weken geleden was de DTM reed op de Noordensring. En toen was ook de Grand Prix van Frankrijk. Ja, dat ontkomt er ook niet meer aan af en toe. Is, maar goed, wij zijn in Zandvoort gevrijwaard van de Clash met de Formule 1. Dus daar zijn we heel blij mee. <laughs> ja, om. Um, uh, als we over het seizoen hebben, dan praat jij meestal over... ...ik moet wachten tot de F1 uh, klaar is. Dus het schuilt allemaal in elkaar ja, de, ja, uit. Ja, ja, we hebben namelijk de grote publieksevenementen die we organiseren. Ja. En die willen wij nooit op Formule 1 data uh, plannen omdat, ja, een beetje autosportliefhebbers, die willen dan gewoon uh, lekker naar de Formule 1 kunnen kijken. En die gaan daar niet uh, in de duinen in Zandvoort uh, rondlopen. En dat, uh, dus dat probeer we wat van mij. Die komt er niet, al, ontkomt er niet altijd aan. Hè. Zoals nu het British Race Festival, ja, is tijdens de Cambrief van Engeland. Maar goed, dat is uh, meer ook een, toch een beetje een nostalgisch getint historisch evenement. Dus daar hebben we dan wat minder last van die clash. Maar een DTM of een Adenk Masters en, en helemaal de Jumbo Race zagen, nou, dat zou niet eens kunnen. Want er zou Max niet kunnen komen, maar uh, uh, uh, die wil je nooit tijdens de Formule 1 wedstrijd plannen. Ja, dat is een nadenker voor je, je seizoenplanning natuurlijk. Ja, ach, dat, uh, dat zijn we inmiddels gewend. Dat is al veel jaar. Ja. Na de DTM zijn er nog grote dingen te verwachten? Ja, uh, nou ja, eigenlijk vrijwel ieder weekend zijn er sowieso evenementen. Ah, Door de, de, ja, de week ook. Uh, ja, de wind staat tegenwoordig ja. wat vaker uit het noorden, dus, dus de circuit wat meer hoorbaar inderdaad in Zandvoort. Uh, maar uh, we hebben een 12 uur race uh, de, de zondag na de DTM, dus dat is dan de 22 e We hebben de week daar het National Alltimer Festival. Uh, dan hebben we de Super Race Dagen van DNRT. En dan gaan we als langzamerhand naar de ADAC GT Mars, dat is eigenlijk het eerst volgende grote internationale evenement. We hebben daarna nog een heel leuk alpha weekend en dan is het Historic Grand Prix. En dat is, ja, daar kijken we allemaal weer naar ja, natuurlijk. Is dat een beetje het aan. einde van het seizoen? Ja, ons seizoen loopt wel door tot, tot eind oktober. Maar dat is wel het laatste grote publieksevenement evenement inderdaad. Dat waarmee er gewoon heel veel mensen naar Zandvoort komen en de duinen lekker vol zitten. Dat is inderdaad, de Historic Grand Prix is wel de laatste van het jaar. Ja, ik heb er eigenlijk spijt voor dat ik man nog niet naar Sicilië gereden ben, want ik hoorde, ik hoorde een auto en dacht, Eigenlijk moet ik gaan kijken. Ja. Tom. Ja. Kan gebeuren. Ja. ja. inderdaad, de wind staat de laatste tijd wat, wat uit noorden, ja. dus we horen uh, ja. fijne muziek. Um, Erik, ik heb verder niet zoveel vragen meer, want uh, ik hoop dat je over een paar maanden weer hier kon vertellen uh, wat er aan de hand is. Ik, ik kom al wel graag langs. Dus uh, okay. tot de volgende keer. ik Kort nog graag. wat te vragen? Ik heb uh, nog een heleboel vragen, maar die ga ik niet deze keer stellen. Oké. Okay. Dan maken we snel een nieuwe afspraak. Ja. Ja. Erik, bedankt voor de komst en voor de uitleg. En uh, we zien uh, de parade vanmiddag met spanning tegemoet en morgen ook. Graag. Dankjewel. Dankjewel. Oké. Okay. Ik zal even kijken. Luister luisteren het nummer van Herman van Veen. En dat heet Zo Vrolijk, want tegenover mij zit een hele vrolijke huig. Molenaar Huig, van harte welkom. Want jouw strandpaviljoen, Talassa, is de beste strandpaviljoen van heel Nederland. Correctie. Het is helemaal zo'n niet. Nee, nee, niet meer. Niet, niet meer. Kom eens een stukje dichterbij. Ja, sinds anderhalf Hallo, goedemorgen allemaal. Nee, dan kan ik hem eindelijk eens corrigeren. Ja, en goedemorgen thuis. En maar goedemorgen we nodigen hem toch uit... Dan is hij toch de vertegenwoordiger? Hij is de ik vertegenwoordiger, is. dat klopt. Ik mag die taak nog steeds op me nemen. Ja, ja. En daarnaast mag ik ook nog de inkoop doen. Zo. En daar hou ik het bij. Ja. Ja, want ik wil niet als een brombeer over de tent lopen. Want ik ben natuurlijk niet een makkelijk mens. Nee. Nee, ik heb het ook het idee, als jij er rondloopt, dat je het niet in je kop kan houden. Nee, en het, uh, de bevestiging van de prijs die we nu gekregen hebben... Dat is iets wat ik al jarenlang tegen iedereen om ons heen. En met name met drie kinderen. En dan ook met onze medewerkers. Wat allemaal toppertjes zijn stuk voor stuk. Of ze nou in de keuken staan of in de bediening. Wat al heel wat betekent in deze <kijkt> tijd om jonge lui te motiveren om hun best te doen. Ik kom uit een tijd dat je uh, tegen iemand kon zeggen van hier joh, hier heb je een geeltje. En dan gaan we even een uurtje of twee door. En dan gingen ze ook echt door. Maar de huidige generatie is voor heel veel dingen gevoelig... maar zeker niet voor alleen maar geld. Secundaire arbeidsvoorwaarden... hetgeen wat ze vaak thuis niet meer vinden... het familiegevoel... omdat iedereen zo ja. druk is in deze tijd. Als je dat in staat bent als onderneming... aan je medewerkers te geven... dan ben je in staat... om opnieuw weer zo'n geweldig team neer te zetten. Elk jaar opnieuw. Want dat is een inspanning. Hoor. Neem dat voor mij. En in, een, in een markt die onder druk staat... Want uh, toen we zes jaar geleden het huidige Talassa wat jou rond ging worden, gingen bouwen, toen zaten we in de crisis. Toen stonden ze werkelijk in de rij om bij ons te mogen werken. En nu moet je werkelijk alle mogelijke inspanningen doen om de juiste en gemotiveerde mensen naar je toe te trekken. Is dat uh, die motivatie die heb jij uh, met je vrouw opgezet? De tent, je hebt het overgeven aan je kinderen, dat is duidelijk te zien. Ja. Nu zijn zij de baas. Ja. Uh, kunnen zij dat ook overbrengen aan andere mensen? Nou, dat bewijst deze prijs wel. Nou ja, dit is, ik heb vanmorgen die krant zitten lezen. Dit is de zoveelste prijs. Ja, oké. Okay. In de loop van de jaren het hebben we... beste van Noord-Holland, het ja, schoonste strand. We hebben vaak tegen de top beker aan mogen snuffelen. Dat is uh, het schoonste paviljoen van Nederland... Dat is het uh, duurzaamste. De en de beste van Noord-Holland. En de beste van Noord-Holland. En als je dan op zo'n verkiezing bent. Dan heb je in je hart je stille hoop. Van ja, maar die top. We zijn natuurlijk we zijn toch allemaal mensen. Ja, en we ja, ja, ja. streven naar het uiterste. Ook wat geluk betreft. Nou, ik kan je echt vertellen. Dat uh, een prijs zoals deze. Niet omdat wij hem nu gewonnen hebben. Maar is geen sinecure. Als je nagaat dat er op het ogenblik. 300 en meen ik. 321 strandpaviljoen zijn dan nog eens de paviljoens meegerekend in de binnenwater en dan kom je geloof ik aan een goede 400 en daar zijn op het ogenblik paviljoens bij ik ben er nu een geweest op Vlieland waanzinnig mooi je ziet ook echt daar zit gewoon gigantisch veel kapitaal achter maar het leuke van alles is het zit er niet alleen maar daarin Nee, het zit ik nooit ben in een gebouw. Nee, mijn huig, huig en ik, mijn oudste zoon en ik zijn dus uitgenodigd om op Vlieland te komen voor de uh, uitreiking van de prijzen. Daar werden we op een geweldige leuke manier ontvangen toen we de, We gingen om kwart over zes morgens weg. Negen uur met de ferry. Ik noem het maar de ferry, de boot. En toen werden we daar ontvangen door de wethouder. Hartstikke leuk. Maar wat was daarnaast nog zo leuk? Daar stond een man, alias Klaas Koper. Die man. Die was zo ongelooflijk passievol ons aan het verwelkomen en dat noemden ze daar de heer Rout. En die man profileerde zich ook zo. Mm -hmm. En toen hadden ze geweldig leuk, hadden ze een fietsroute uitgesteld, uitgezet voor vijf locaties. En op elke locatie werd een nieuwe prijs uitgereikt. Oké, okay, dus de hele, de hele groep verplaatst zich van locatie naar locatie. Ja, opgesplitst in groep A oh. en groep B. Geweldig! En eerst kwamen wij ik meen in, in, in Paviljoen Oost, een geweldig mooi nieuw paviljoen uh, op, op Vlieland aan het strand. En daar uh, kregen wij tot onze grote verbazing als allereerste meteen een prijs. Dat was de prijs voor het meest duurzaamste paviljoen van Nederland. Nou, ik keek me zo naar huis aan. Ik denk, nou, die zit in de knip. Die heb ik alvast. We zijn hier voor niks hier. Nee. Dat was geweldig. Nou, toen hebben we met elkaar gefietst. En nog eens een keer. Uh, twee locaties. En bij de vierde locatie. Dat was midden in het bos. Daar kregen we een hele leuke uitgebreide lunch. In de open lucht. Geweldig. En er was weer die herhoud. Die dus... De, de, de broodjes uitdeelden en een oerdegelijke, echte broodjes. Goed beleg. Uh, Hoeveel mensen zaten er in zo'n groep? Uh, on ongeveer 40 tot 50. Oh, okay. Dat waren ongeveer max 100 per uh, ja, Dan zie, zie je met die broodjes lopen. Ja. Ja, nee, dat nee, ja. waren mooie lunchzakjes. Geweldig, geweldig. En in de open lucht kregen wij toen onze tweede prijs. Dat was de beste van Noord-Holland. En toen vroeg ook iemand aan mij: hoe voel je nou? Omdat je nou al twee prijzen hebt. Er waren mensen bij. Die hebben werkelijk niks. Die hebben niks. Maar die doen ook helemaal. Uit Zeeland waren ze er ook. Hè? En, en toen die, zei do ik, die doen ook hun best natuurlijk. Ja natuurlijk. Iedereen doet zijn best. Want als je je best namelijk niet doet. Dan heb je geen bestaansrecht. Nee. Zo simpel is het. En toen op een gegeven moment. Toen zei er eentje tegen hem. Hoe voel je je nou? Ik zei, nou ik zal het niet zeggen. Zoals het echt in mijn hart naar voren komt. Want dan, dat zou een beetje gênant zijn. Want er zijn vrouwen ook bij. Ik zeg maar. Ik voel me als de vader van Max Verstappen. Als je afgelopen weekend die race gezien hebt... en die vader in zijn gezicht gekeken hebt van Max Verstappen... dan zie je hoe trots die man is. Nou, ik ben zo trots. Mm -hmm. Als je anderhalve jaar geleden met volle overtuiging... op vrij, zo echt vrijwillige basis aan je drie kinderen... Hè, Anita en ik, drie kinderen op de wereld gezet... ze mochten studeren, ze mochten alles doen wat ze wilden... maar hun wilden in de voetsporen van hun ouders. Alle drie konden we gelukkig ook nog het paviljoen daarnaast bij betrekken, zodat Bram ook zijn eigen dingen ja. maar alle drie dienen ze elkaar als je dan na anderhalf jaar uitgeroepen wordt en zulke prijzen mag ontvangen ja jongens, hoe voel je je dan? het is toch, het is eigenlijk niet met woorden te bevatten je zit nou natuurlijk wel zeer aan de top ja. en dan moet je natuurlijk blijven ja, maar dat wordt ook de uitdaging dat wordt de uitdaging maar dat is ook juist het leuke ervan maar is het, is het ook leuk om aan dit soort verkiezingen mee te doen? Is hartstikke leuk. Of, of uh, uh, je wordt niet gevraagd? Nou, je, kijk, ik moet. Ik, maar bij ik vrienden... maak fout. wacht, sorry, ik moet eigenlijk overnieuw beginnen. Daar ik moet, we geen eerst, ik <laughs> moet eerst iedereen bedanken die ons genomineerd hebben. Daar moet ik eigenlijk mee beginnen, want daar begint het mee. Maar dat zijn. Uh, uh, eerst gewone mensen, dan komt er een selectie. Dan komt er een aantal mystery guests komen bij jou langs. Maar ja, de, de, de, gewone mensen zijn er niet. Nou ja, klanten. Het zijn alleen maar gewone nou, mensen. Klanten, laat he? ik zo zeggen dan. Nee, maar. Kijk, het is zo, eerst word je genomineerd door gasten. Ja. Mensen die een warm hart toedragen die je in het verleden al bezocht hebben of regelmatig bezocht hebben. En dat kan internationaal ook zijn. Wij hebben ook mensen uit Duitsland die ons genomineerd hebben. Nou, dan maak je een voorselectie. En die voorselectie kom je dus in een, in een dat komt bij een centraal punt. Hoe heet het? Strand Nederland die maakt die selectie dan gaat het door en dan krijg je viermaal een bezoek van twee personen als mystery guest en het prachtige was toen wij uiteindelijk de laatste locatie bezochten dat was uh, het badhuis op uh, Vlierland, een geweldig mooi paviljoen met een geweldige enthousiaste ondernemer Connerintje van Bonnie wezen <laughs> die liet je ook alles zien en dat is het leuke als je mensen ontmoet... internationaal, maar ook vanuit Nederland... van Zeeland, van de eilanden... overal vandaan. Iedereen wil graag... zijn bedrijf laten zien aan elkaar. En je deelt ook alles met elkaar. Er zijn geen concurrenten. Het zijn allemaal... gasten die één richting met hun neus op staan. En dat is zo leuk. Kijk, en dan ontmoet je passie. Nou, en als je dan met elkaar... Uh, met elkaar zo leuke... Uh, een fijne dag hebt... en het eind van de rit... word je dan als beste van heel Nederland genoemd. Ja jongens, ik, ik sprong Huig om zijn nek, Huig sprong mij om mijn nek. Ik ben blij dat hij een stukje jongen is, dat hij me op kon vangen. <laughs> <laughs> maar toen vroegen bepaalde mensen, Koninklijke Hoorlijk aan Nederland te vertegenwoordigen, die rijkten de prijs uit en die noemden een paar hele leuke dingen waar we trots op zijn. Die noemden die in hmm. de criteria waarop wij gekozen zijn. Eén daarvan was de wortels in het zand die wij vertegenwoordigen. Nou, dat is ook zo. Ja. En daar hoeven we ons best niet voor te doen, dat zit erin. Dat ben je. Maar het leuke was. In het hele publiek. Daar stond één man en die fascineerde mij al de hele dag. Die heb ik net al laten noemen, dat is die heroud. Toen wij aankwamen bij de laatste uh, locatie. Toen kwam hij op een groot paard aan. In vol ornaat. Met een trompet. Ging over strand deze riedeltje op de trompet. Feilloos in mijn beleving. Hij, hij citeerde daar, hij declareerde daar een geweldig mooi uh, verhaal over Vlieland. Een ambassadeur van Vlieland. En die stond in de het, in het menigte die mij aankeek. En toen okay. zei ik tegen de mensen, kijk. En die man, daar wil ik nu een staande ovatie voor hebben. Want dat is de man die Vlieland op een niveau brengt, mede die man... Op zo'n hoog niveau als het nu is. Een staande operatie zou je van ons ook krijgen. Alleen daar hebben we de tijd niet meer voor. Wij moeten rap gaan afbreken, Cor. Ja, want we hebben nog... Uh... We moeten nog volgende week. <laughs> ja, we hebben... Uh, nog in ieder geval bedanken wij Jacques Jozef voor de techniek. Uh, Gert van Kuik en Gedi Rutte voor de uh, redactie. Cor, bedankt voor het presenteren. Ja, ben jij ook. En uh, wij wensen iedereen een heel gezellig weekend, want het is hartstikke druk op strand in het dorp. Op... Tot zover het Veel ritme plezier. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.